Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. In Amsterdam is het Stufie-protest bezig. Zo klonk het op de Dam. Veel studenten staan daar nu omdat ze zich zorgen maken. Vanaf volgend jaar krijgen ze weer een basisbeurs, maar dat is niet genoeg, vindt de vakbond. De studenten die onder het leenstelsel hebben gestudeerd, die moeten natuurlijk eerlijk gecompenseerd worden. Want er wordt nu 1 miljard euro uitgetrokken voor compensatie. Dat klinkt misschien als heel erg veel geld, 1 miljard. Maar als je dat verdeelt over een miljoen studenten, want dat is ongeveer hoeveel het er zijn... dan komt dat neer op zo'n iets meer dan 1000 euro per student. GroenLinks en de Partij van de Arbeid... gaan volgend jaar samen meedoen aan de Eerste Kamerverkiezingen. Daarover stemden beide partijen vandaag. Bij de PvdA was driekwart van de leden voor een samenwerking. Bij GroenLinks zelfs 80 En de nieuwe vliegtuigen van de Amerikaanse president... blijven toch babyblauw. Oud-president Trump had een donkerblauwe kleur gekozen... voor de onderkant van de nieuwe Boeings. Maar die kleur zou ervoor zorgen dat het toestel veel warmer zou worden... waardoor er allerlei aanpassingen moesten komen... Te duur vindt president Biden en dus wordt het toch weer babyblauw. En als je vandaag met de bus op pad wil in delen van Noord-Holland... kan het zijn dat je heel lang staat te verbranden bij de halte. Er zijn daar stakingen in het streekvervoer. De chauffeurs Jolien en André leggen uit waarom zij ook meedoen. Het heeft vooral te maken met de werkdruk. Nou, als je thuis komt op zo'n dag, dan ben je in ieder geval doodmoe. Het is niet zo, vroeger stapte je nog wel een beetje relaxed af, maar dat, dat is niet meer, je bent nu echt wel moe. Als je bij een halte staat heb je een minuut, nou als er dan eentje een kaartje komt kopen dan, dan ben je al twee minuten verder. Alles moet vlug, vlug, vlug. Ja. Vlug, vlug, vlug, ja. De stakingen zijn al een paar weken aan de gang. Steeds in een ander deel van het land. En het weer nog. In het zuiden van Limburg zijn er wat wolken. En er is daar ook kans op een buitje. Verder is het overal droog en flink zonnig. Het is maximaal 19 tot 24 graden. CFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANBB. In Noord-Holland is het langzaam rijden op de A9 die we richting Alkmaar. Tussen Amstelveen en Alsmeer Vier kilometer met bijna 10 minuten vertraging.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 You can tell right away no. het tweede uur Zandvoort op zaterdag. Op deze tropische dag, want het is vandaag... Het Tropicana Festival uh, vanavond uh, vanaf 8 uur... in het centrum van Zandvoort op het Raadhuisplein. Dus er komen nog wel wat zomerse platen, aan... Uh, ook in dit uur van Zandvoort op zaterdag. Dit was uh, Stevie Wonder en uh, Sir Duke... uiteraard van die bekende LP, uh, Albert-Jan. Ja, die songs uh, in the Key of Life. Heel goed, dat is mijn... kennis, hè? Dat is hem inderdaad. <laughs> Ik wist dat jij het wist. Ik wist dat jij het wist. Ik heb hem zelfs dubbel. Kijk, kijk, kijk. Ik heb hem op LP, ik heb hem op CD. Ik heb hem nou nog net niet op MD, maar het scheelt heel weinig in ieder geval. Nou, het tweede uur, ook dat binnen een druk uur. En ook ja, heel triest nieuws wat we van de week hebben ontvangen, natuurlijk. Ja, klopt. Want onze vaste circuitverslaggever Willem van Densen is geheel onverwachts afgelopen week overleden. We hadden onlangs nog contact met hem. En hij had toegezegd om uh, op 18 juni op het circuit te zijn in, in, uh, met het uh, GT World uh, evenement. En uh, ook op 25 juni zou hij aanwezig zijn bij de ADAC GT Masters. Helaas uh, heeft dat niet meer mogen zijn, want afgelopen week overleed onze Willem, om het zo maar eens te zeggen, uh, yeah, oh, plotseling. Uh, we willen daar toch niet uh, geheel uh, uh, zo aan voorbij gaan. Omdat hij uh, toch regelmatig bij ons ook, ook aanschoof uh, tijdens Antwoord op zaterdag. Als hij dan, dan niet op het circuit was. Maar dan wel hier in de studio om verslag te doen van uh, ook de Formule 1 races. Dus wij gaan uh, Willem, uh, in ons geval Rob en ik, gaan hem uh, heel erg uh, missen. Maar we willen niet uh, uh, voorbij gaan. Zonder in het archief te duiken, want we hebben een interview teruggevonden tijdens ons 25-jarig jubileum wat wij vierden in Thalassa. En toen hadden we een interview met Willem en over zijn rol binnen ZFM. Ja, februari 2015 was dat. Klopt. Oké, okay, nou dat uh, in ieder geval in uh, dit uh, uur. Oh ja, nee, ik dacht, oh ja, ik ben alweer te, te snel. Ik dacht dat we daarmee zouden beginnen. Maar we krijgen eerst nog twee nummers. Goed, zometeen is over na twee nummers. Uh, het, uh, uh, gaan wij stilstaan bij het overlijden van onze collega Willem van Densen. Uh, wat uh, een vast item is uh, in het tweede uur op op zaterdag... is de, natuurlijk de evenementenagenda... En dit weekend twee grote evenementen. Dus we gaan er een paar uitpikken, want er zijn zoveel evenementen in Zandvoort... dat het bijna onmogelijk is om dat binnen een uur rond te krijgen. Dus half vier is de evenementenagenda. En daarnaast hebben we natuurlijk... Uh... Uh, nog meer Zandvoorts nieuws voor u. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Dankjewel, Albert Young. Al uh, ruim 31 jaar de lokale omroep van Zandvoorts. Met ook heel veel lekkere muziek, waaronder deze van uh, Gillian Clare. Je bien, c'est pour dix ans, mais j'en prendrai pour cent ans, au moins, au moins cent dix ans. Moi, devenir ton amant, seule montagnarde de tes monts blanc, oh oh. de tous tes monts blanc.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 Do not Poor girls cry When they try to keep you happy They just try to keep you satisfied It's big stuff Tell me, tell me Who do you think you are? It's big stuff, stuff You're never gonna get my love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 Who do you think you are, Mr. Big Stuff? You're never gonna get my love, Mr. Stuff, big stuff. Lekker de Gawauwe muziek op de Zandvoorts Radio. Yo, de Mr. Big Stuff van G-Nights. Je zei het net al aan het begin van dit uur... Albert Jan we kregen afgelopen week het uh, trieste bericht... dat uh, onze collega Willem van Densen is uh, overleden. Klopt, en uh, Willem was uh, nog steeds uh, goed uh, verbonden aan ons programma Zandvoort op zaterdag dan wel Zandvoort op zondag. Zo zou hij de komende twee weken verslag doen van uh, twee grote evenementen uh, op het uh, circuitpark Zandvoort. Maar helaas, het, is niet, het heeft niet zo mogen zijn. Uh, hij is uh, afgelopen week zeer onverwachts overleden. En uh, wij, uh, ja, hij was niet alleen bij ons uh, bekend en in Zandvoort bekend, maar ook op het circuit zelf. Hè? Want een heleboel coureurs kenden hem. En, uh, hij kon ook makkelijk een uh, pitchbox inlopen waar ik dan achteraan liep. Van zo van, dan mag hij er ook in. Nee, hij heeft alle grote namen bij de microfoon gehad. Hij heeft alle grote, bij de, grote voor de microfoon gehad. Maar laat hem dat zelf dan nog even vertellen. Want uh, je hebt een interview van... van uh, Tijdens ons 25-jarige jubileum. Hè? Ja, toen hebben wij op locatie een uitzending gehad. En uh, ook daar was Willem van Dezen bij aanwezig. En uh, jij sprak met hem over uh, inderdaad uh, wat hij zo al voor de radio allemaal deed. En uh, ja, wat, hij, wat hij allemaal meemaakte zo op het circuit als uh, autosportverslaggever. Willem. Willem. Hey, goedemiddag. Ik kan jou niks meer uitleggen over het QR. Nou, vast wel. <laughs> jij hebt een licentie. Ik niet. Oh nee, je was gezakt hè. Kijk, dat had je nou niet over te zeggen, nee. Dank u. Goed. Uh, hoe lang loop je al op het circuit rond voor uh, Dat is uh, sinds 2001. De Marlboro Masters. Met uh, winnaar Sato uh, toen. Dat is voor mij een eerste keer. Op het circuit hè? Ja, maar je, je bent een bekend gezicht op het circuit. Men kent jou ook. De coureurs kennen jou. Ja, ondertussen wel. Uh, samen uh, met Jaap Koper hebben wij heel veel opgebouwd. Een uitgebreid netwerk op het circuit. En uh, Het is altijd prettig uh, natuurlijk als je bij uh, bijna iedereen terecht kan. Maar... Uh... Nog een opmerkelijk verhaal uit die 15 jaar uh, circuit. Uh, betreffende CFM. <laughs> ja, opmerkelijk verhaal. Leuke verhalen ja. vooral uh, natuurlijk. Lena zit naast me hier. En in 2006 was dat uh, met de E1. Uh, de presentatie was in Amsterdam. Werden we ontvangen door de toenmalige burgemeester van Amsterdam. Met alle rijders en dergelijke. Toertje door de grachten. En dat eindigde in een... Uh, voor mij toen onbekend hotel. Maar dat bleek een heel bekend hotel te zijn. Niet <laughs> dat... alleen met mij hoor. Nee, ik was niet alleen met Lena in het hotel, maar dat was in de Grand en dat was uh, hartstikke leuk en hartstikke mooi daar. Uh, noem eens wat namen die, uh, die je hebt gesproken in die uh, al die jaren. In al die jaren, nou als ik naar nou het Formule 1 veld kijk, Roekenberg, uh, Hamilton, Massa, noem maar op, al die uh, gasten die hier op het circuit in uh, lagere klasses hebben gereden en die doorgestoten zijn, maar vooral uh, heel veel uh, van de Nederlandse autosport natuurlijk. Ja, en ik kan me ook nog herinneren dat uh, toen ik dus ook uh, met jou mee mocht om het vak een beetje te leren. Dat je op een gegeven moment zei van... bij de Formule 3-race uh, zei van... nou, maak maar eens een foto van die meneer. Want dat wordt er nog één. Ja, wie was het? Louis Hamilton. <laughs> nou, geweldig was dat. En uh, je had het inderdaad bij het richtlijn. Ja, dat was een uh, mooi, uh, mooi interview... Uh, wat, uh, wat jij toen had uh, met uh, Willem. ja Helaas inderdaad de uh, afgelopen week... Uh, plotseling overleden onze uh, Willem uh, van Deens. En uh, we gaan hem uh, enorm uh, missen... Uh, Albert-Jan en... Uh, ja, hij had altijd hele mooie verhalen en uh, ja, ook uh, heel uh, fanatiek uh, voor, uh, voor de radio bezig uh, vanaf 2001. Hij zei het zelf al. Ja, klopt. En uh, ja, Hij was gewoon uh, niet, niet weg te branden op, van het circuit. en uh, Hij heeft natuurlijk in, in, die, in die jaren uh, enorm veel ervaring opgedaan. En, uh, wij kregen geen, uh, geen media passen of wat dan ook, maar wie wel? Willem. Want ik kan me nog herinneren, dat op een gegeven moment was uh, Max Verstappen hier... Uh, uh, om uh, de Formule 1 te promoten, de eerste Formule 1-wedstrijd op Zandvoort. En daar had hij ook een uh, uitgebreid interview uh, mee gehouden. En uh, ja, dat, dat was zijn lust en zijn leven. Ja, inderdaad, zo is het. Ja. Dus nou, we gaan hem uh, enorm missen En uh, uiteraard de familie uh, heel veel sterk en inderdaad... Uh... Aankomende week wordt hij dan uh, zeg maar in besloten kring uh, begraven uh, onze Willem van Dezen. En uh, ja, deze plaat, ja, even kijken hoor, dan moet ik het wel goed doen. Uh, deze plaat die, uh, die heeft uh, Willem uh, heel vaak uh, aangepraagd als hij bij ons in de studio was. Vond hij gewoon zo, zo grappig, deze single van uh, Harpo. En later draaide ik hem weer en ze zeiden, ja ah, daar is hij weer, Harpo inderdaad. De single movie star speciaal voor Willem.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 A oh, movie star. Yes. But you worked in the grocery store every day until you could afford to get away. So you went to Sweden to meet A Bergman. He wasn't there, or he just didn't care. I think it's time for you, my friend, to stop pretending that you are a movie star. Movie star. En uh, de movie star. En uh, Willem, uh, die, uh, voordat hij naar het circuit toe ging... Uh, kwam hij meestal even bij ons uh, langs, uh, smiddags, uh, Albert-Jan. Even ja. een uh, voorpraatje uh, doen uh, en dergelijke. Even een bakkie doen. Even een bakkie doen. En uh, hij zat ook in de studio en hoefde maar een stukje van een plaat te horen trouwens. En dan zei hij, oh, dat is die en die. Dus ja. uh, ook zijn muzikale kennis uh, was uh, een, uh, enorm. En uh, ja, ook dat uh, gaan we natuurlijk ook uh, inderdaad uh, enorm uh, missen. Eh, we gaan nog één plaat draaien en dan gaan we naar de evenementen toe van de komende dagen. En natuurlijk dat grote evenement vanavond. Hè. We hebben het over het uh, Tropicana Festival. Al gauw al muziek vanmiddag op de Songbokse Radio. Yo, the Two Friends. Inderdaad, de single van Mike Oldfield. Nou, als we toch naar Frankrijk toe gaan, ja, dan kunnen we beter ook even naar Parijs toe gaan. Hè? En dan komen we meteen bij deze plaats.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 Er gebeurde iets met mij, toen zij zei, je suis Nederlander. Dat was dat met Parijs? Een hitje van alweer een aantal jaren geleden. www.zfm-live.nl Kijk je live mee in de studio aan de tolweg 10a En dan kan je uiteraard ook luisteren naar het geluid van Zandvoort. Hoor je nu de evenementenagenda? En ja, er is alweer het een en ander te doen op het Ja, laten we beginnen met uh, een evenement, een tweedaagse evenement, vandaag en morgen. Onder de, de pakkende titel Cycling Zandvoort. Want eens per jaar worden namelijk alle pitboxen, zijn alle pitboxen ingericht voor fietsers... is de Tarzan, Post, Tarzan Corner ingericht als camping... en wordt er op het circuit gekoerst in plaats van gescheurd. En tijdens dit tweedaagse cycling-Zandvoort-evenement... kan je meedoen aan een 24-uurs-race, een 6-uurs-race of een 3-uurs-race. En als je dat dan vandaag achter de rug hebt, en morgen moet je dan weer... kan je vanavond natuurlijk wel naar het, ook naar het Tropicana Festival... want dat is ook weer terug in het centrum van Zandvoort. Hou je van tropische sferen, dan zit je goed in het bruisend centrum van Zandvoort. Na vele jaren is het Tropicana Festival ook weer terug van weg geweest. Het Tropicana Festival is een gezellig muziekfestival... dat vandaag plaatsvindt op het Raadhuisplein. Het begint om 8 uur vanavond en het gaat door tot het echt donker is. Uh, dit jaar treedt Irma Derby en de Dazzle Party onder meer Glenn Dufort op. Irma Derby is bekend van tv-talentenjacht X-Factor en werkte met artiesten als Nasty en The Course. Met de Dazzle Party zingt ze covers waarmee de voetjes zeker van de vloer zullen gaan. Vanavond vanaf 8 uur op het Raadhuisplein het Tropicana Festival ook weer terug in het centrum van Zandvoort. Nou, morgen dan de tweede dag van Cycling Zandvoort en daarnaast is er ook de DTS Triathlon Zandvoort. Morgen vindt er op en rond de circuit Zandvoort de derde editie van de Grand Prix Triathlon Zandvoort plaats. Op dit unieke parcours zullen zo'n 1500 sporttievelingen van beginners tot professionele triatleten uit heel Nederland en ver daarbuiten gaan strijden. Een prachtig spektakel met mooi weer en ook zeker als u aan het wandelen bent de moeite waard. Dan uh, even kijken, ik kan u natuurlijk altijd nog naar het Zandvoortsmuseum, er zijn zoveel evenementen te veel om op te noemen, ga even naar de website www.zandvoortsmuseum.nl voor alle activiteiten onder de, de koepel van het Zandvoortsmuseum. Gaan we naar vrijdag de 17e. En ik heb het vorige week ook al voor de eerste keer even in het voorbijgaan gezien. De Ibiza-markt. Zeer populair evenement. Dus op vrijdag 17 juni van 12 tot 6 uur. Een markt geïnspireerd op de hippiemarkten van Ibiza. Een hippiemarkt waar circa 70 moderne hippies, originele hippies en bohemiën producten worden aangeboden. Heel gezellig, zeker met mooi weer. Een markt om niet te missen. Vrijdag de 17e is hij er weer. De Ibiza Markt Boulevard. Van 12 uur middags tot 6 uur s avonds En voor alle Zandvoorters. Op die vrijdag 17 juni. Is het weer tijd voor de nieuwjaarsreceptie. Ik kan niet zeggen traditionele nieuwjaarsreceptie. Want dit is de eerste keer. Dat die in, op 17 juni wordt gehouden. Weet je zeker dat dat uh, klopt uh, albert -Jan? Uh, Het staat op uh, de, koeien letters op al. Nieuwjaarsreceptie, al, al, nieuwjaarsreceptie 17 uh, ja, juni. Ja klopt. En uh, voor alle Zandvoorters. Het begint om half acht en het duurt tot half twaalf. En de locatie uh, voor die nieuwjaarsreceptie is Beach Club 10. En uh, de nieuwjaarspeech uiteraard van de burgemeester... en de muziek wordt wederom verzorgd door Zandvoorter DJ Raimundo. Dan de achttiende. Ik, uh, ik heb het evenement al eerder uh, aangehaald in onze uitzending. Dat is uh, de, de prachtige evenement voor autosportliefhebbers... op het circuitpark Zandvoort. De GT World. Ga voor het tijdschema even naar de website van het circuit Zandvoort. En uh, vraag dan uh, het tijdschema op. Zodat u kunt zien waar, wanneer en wel, welke merken er die dag uh, voor u klaarstaan. Het is een, voor motorsportliefhebbers voor eigenlijk een must om daar naartoe te gaan. Dan hebben we natuurlijk... Uh, uh, dat, ja, dat is eigenlijk... Dat was hem. Dat was het. Oké, okay, het ja. dan. Er zijn ja. nog veel meer evenementen, maar te veel op op te noemen. Ga daarvoor naar de specifieke de, diverse websites. Je had het net over de GT World uh, op het uh, circuit uh, volgende week. Uh, ja, dat, uh, dat evenement, als je er niet uh, naartoe kan gaan... dan uh, kan je ook een uh, kijkje nemen in de Pitstraat. Want uh, de webcam van het circuit is weer terug. Hey. En ja, echt waar. Hij is Ongelooflijk! En wij hebben hem op onze CFM-app geplaatst. En via de, als je gaat naar Webcams Zandvoort, dan kan je ook de pitcam van het circuit zien op onze app. Die je gratis kan downloaden in onder meer de Play Store. Is, is, maar, toch even: is het dan uh, dat je dan al die bochten kan volgen of alleen de Pitstraat? Nee, alleen de Pitstraat. Nou, dan adviseer ik degene die die web, webcam beheert van het circuit. Kijk eens op de, web, op de website van het circuit Assen. Daar kan je namelijk alle bochten uitkiezen. En dan kan je het hele, hele circuit volgen. En de activiteiten ook. Wellicht een idee voor het circuitpark Zandvoort. We hebben zoiets gehad trouwens alvert Maar ooit. dat is ooit weer afgeschaft. Waarom weten we niet natuurlijk. Maar goed, dat zal wel een hele goede rijden hebben gehad. En nu hebben we weer een pitcam. Voor zo lang het duurt, zal ik maar zeggen. Ja, ja want uh, die is toch ook geregeld, uh, nog steeds uh, helaas uit de lucht. We hebben hem weer uh, geïnstalleerd op de CFM-app. En die uh, kan je gratis downloaden. En dan kan je kijken op het circuit van uh, Zandvoort. Nou, we hebben een huis aan de zee. Maar uh, in de Duits is dat dan weer meer. Heel ingewikkeld allemaal. Hier ben ik geboren en door die straat.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 Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg Ich hab 20 kinderen, mein Traum is schön mm, Alle kommen vorbei, ich brauch nie rauszugehen Traumbesieh Das Haus am Seen Ich suche neues Land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 Am See, Orangenaublätter liegen auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Hm, alle kommen vorbei. Ich brauch ihn rauszugehen.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 naar het Zonfestival uh, van uh, 2013 uh, met uh, deze single uh, van, uh, van uh, Denemarken. Je uh, Emily De Forest en uh, Only Teardrops, de winnares van dat Zonfestival in 2013. Nou, we hebben al heel veel punten en hekelpunten gehad. Ja, da, Net als de bankjes. He. Dat blijft zo gewoon een hekelpunt altijd. Zoals op de voelen vast. Zoals te zijn. Die hebben we, be, we hebben de bankjes al behandeld. De bankjes. Uh, parkeren. Wat? Parkeren, ja. En dan weer opnieuw aanvragen van een vergunning die in de eerste instantie wordt afgewezen... maar wellicht in tweede instantie goedgekeurd kan worden. We en die, wat heb je nou weer te zeggen? We, we, we <laughs> hebben we de inloopavonden uh, die ook niet geheel oh, ja. volgens... Uh, volgens uh, er komt nog één volgens mij, of, of nog. nog nou, dat weet ik zo niet uit mijn hoofd. Maar er komt in ieder geval no nog een derde inloopavond met ten aanzien van het parkeerbeleid. En dan hebben we natuurlijk altijd nog de Haltestraat. Ja, want die gaat weer dicht. Ja, zeker. Want de Haltestraat is een van de levendigste straten in Zandvoort... met winkels en horeca die voor Zandvoorters en toeristen erg aantrekkelijk zijn. Maar het is ook een doorgangsstraat voor auto's en fietsers. En een straat die bewoners en omwonenden de mogelijkheid biedt om per auto uh, bij hun huis te komen... Allemaal partijen met verschillende, wellicht gerechtvaardigde belangen. De gemeente heeft nu, na een afweging van al deze soms botsende belangen... besloten om in de zomermaanden de haltestraat dagelijks... in de middag- en avonduren af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer... Is een fiets ook... Nee, ja, nou, die nieuwe fietsen wel natuurlijk, met zo'n met zo accu erop. Nee, die mogen er gewoon doorheen. En een speedkiller. Oh. Speed die zijn nog gemotoriseerd. Ja, nee, dat klopt. Nou ja, ja nou ja. Nou, ja. Ligt eraan. Met de nummerplaten wel, maar die anderen die vallen niet onder de motorrijtuigen. Dus. Okay. Sommige partijen zijn tevreden en anderen maken zich zorgen. laat staan grote zorgen. In een brief van mei, 30 mei jongsleden informeert de gemeente ondernemers en bewoners over de genomen maatregelen. Schrijft u het even in de agenda. Van 27 juni tot en met 25 september... van 27 juni tot en met 25 september... is de Haltestraat vanaf 5 uur middags tot 2 uur nachts... niet toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer. Afsluiting vindt plaats met, zoals de gemeente het noemt... professionele verplaatsbare hekken. Wellicht komen er vanaf 2023 daarvoor bollards... in plaats van paaltjes in de plaats. Paaltjes met behulp van een pasje... voor bewoners en ondernemers en distribueurs omlaag bewogen kunnen worden. Een professionelere techniek die bijvoorbeeld al in het hele centrum van Haarlem wordt gebruikt. Als de straat afgesloten is, mogen de terrassen en uitstralingen worden uitgebreid tot de trottoirband. Op voorwaarde dat mensen niet kunnen zitten direct aan de trottoirband. Hebt u hem? Uh, en natuurlijk mogen terrassen nooit een belemmering zijn voor nood- en hulpdiensten. Als de haltestraat open is voor verkeer moet er op het trottoir... altijd een vrije lege ruimte van minimaal 1,20 meter 20 vanaf de stoeprand. Of en hoe dit in de praktijk gehandhaafd zal en kan worden... is nog niet helemaal duidelijk. Wel vindt er handhaving plaats op, in, op, op het inrijverbod... In en komt, uh, er komt geen camera toezicht. De zorgen en klachten van bewoners en ondernemers in de afgelopen tijd... over dit voorgenomen besluit zijn door de gemeente keurig vastgelegd... Inclusief de reacties hierop van de gemeente zelf. Bewoners maken zich onder andere zorgen over de toename van overlast, meer lawaai, schreeuwende en dansende mensen op straat, harde muziek en wild plassen. lijkt er van Spijkstraat wel. Ook de verkeersveiligheid wordt vaak genoemd als punt van zorg en de ontoegankelijkheid voor bewoners... van de vele straten en straatjes in directe omgeving. Zie je, dat zei ik toch? Ook ondernemers maken zich zorgen. Sommige ondernemers vrezen voor een fors omzetverlies. Bijvoorbeeld omdat bezoekers die op hun terras in de namiddag nog even gezellig van de zon willen genieten... nu niet meer zullen komen vanwege de afsluiting. Als wij van tevoren wisten dat dit de plannen waren en om uh, in de toekomst de Halterstraat elke zomer af te sluiten... hadden wij nooit deze locatie uitgekozen om hier onze zaak te starten, is een van de bezorgde reacties van een ondernemer. Ook de eigenaar van Sunny Beach maakt zich om dezelfde reden zorgen. Veel middagsklanten zullen niet meer komen vanwege de verminderde bereikbaarheid. Het, is niet, meer, uh, het niet meer kunnen parkeren in de Halterstraat leidt ook tot zorgen van bewoners. Toeristen zullen dan hun auto's in de omliggende straten parkeren... waardoor bewoners hun auto niet meer kwijt kunnen. De gemeente zegt dat in, verband echter, uh, in dat verband echter dat in het nieuwe parkeerbeleid... de 400 zogenaamde hotel- en toeristenvergunningen komen te vervallen... en dat ze toeristen ertoe verleiden om in P-centrum of op P de Zuid te parkeren. En tot slot de gemeente benadrukt het economische belang-effect van, uh, van een betere toeristische uitstraling van de Haltestraat. Het versterken en doorontwikkelen van Zandvoort als aantrekkelijke badplaats van de metropoolregio Amsterdam staat centraal. De Koninklijke Horeca Nederland-Zandvoort, die de belangen van de horeca vertegenwoordigt, is dan ook positief over de voorgenomen afsluiting. Winkeliers en bewoners lijken echter in meerderheid ontevreden en bezorgd. Tot zover. Dankjewel Albert-Jan. Ik begrijp, uh, begrijp ook niet uh, dat je bijvoorbeeld er uh, gewoon nog uh, doorheen mag, uh, mag fietsen. Of inderdaad uh, met een elektrisch fiets. Want dat zou ook... Uh, Gemotoriseerd zijn. Nee, dat zou ook uh, vallen onder de niet gemotoriseerde voertuigen. Dus uh, dan kan je met de elektrisch fiets ook uh, gewoon door de haltestraat uh, heen gaan. Nou ja, we moeten maar even afwachten hoe dat uh, verder uh, gaat verlopen. En uh, uiteraard zal er wel weer gemonitord worden, om het zo maar even te zeggen. En in het najaar uiteraard geëvalueerd. Dan komt er weer een evaluatie en er wordt er weer een rapport opgemaakt door een externe commissie. En dan uh, gaan we weer uh, weten wat, uh, wat, wat we volgend jaar kunnen gaan doen, toch? Zo, snel. Nou, jij zegt het. Uh, in een notendop heb je gelijk. De, ja. Nou, oké. Okay. Nou ja, tot zover de Haltestraat uh, Wordt vervolgd. Wordt vervolgd. Wij gaan weer lekker uh, muziek draaien. En uh, jij gaat je voorbereiden op uh, de 24 uur uh, van Le Mans. Ik hoorde al het net al even tussen je doorpraten. Op een, een of andere manier. Ik weet uh. niet waar het vandaag valt, maar goed. Moet je niet langer, son? Wat? Nee, nah, niet langer. Oké. Okay. Jullie is de single van uh, Billy uh, Joel en uh, The Longest Time. I Op de zaterdagmiddag je Billy Joel en de Longest Time. Ja, afgelopen weken hebben we geen NL alert gehad. Maar die gaat er nog wel aankomen. Even daarover wat extra uh, nieuws, Albert Jan. Ja, voor de luisteraars en kijkers dat ze niet maandag aanstaande maandag om 12 uur gaan schrikken. Want maandag aanstaande maandag rond 12 uur verzendt de overheid opnieuw het NL Alert Testbericht. Dit is een week later dan normaal... omdat het de eerste maandag van juni tweede Pinksterdag was. NL Alert ontvang je op je mobiele telefoon. Ook zie je NL Alert op steeds meer digitale reclameschermen... en digitale reisinformatieschermen in het openbaar vervoer. Ontvang je een NL Alert... Op je mobiel dan hoor je een hard en doordringend alarmgeluid. Dit klinkt anders dan een normaal bericht. Dat, ik zou zeggen, een gewaarschuwd mens telt voor twee maandag om 12 uur niet schrikken. Nee, nou, je kan het zeggen, Albert. Jammer, het is echt bloed je dat, uh, dat geluid. Heb jij hem ook op je ja, telefoon? Ja. ja. Het is echt uh, oorverdovend, uh, dat geluid. En uh, ja, je kan ook denken van nou, daar zet ik mijn telefoon toch gewoon zacht. Of uh, ik zet mijn telefoon even uit, maar dat heeft geen enkele zin. <laughs> nee. Want dan zou dat NL Alert ook geen zin hebben. Als, uh, als mensen die hem op uh, trillen hebben staan het uh, alleen kunnen ontvangen. Dus uh, iedereen uh, krijgt dat uh, geluid uh, aankomende maandag om uh, 12 uur binnen het uh, harde N, N, uh, NL Alerts, zoals dat uh, heet. Wij zijn er uh, zometeen volgende uur weer. Nou ja, niet alleen de start van de 24 uur van uh, Le Mans... Maar ik was het bijna vergeten, we gaan ook uh, kwalificeren in uh, Baku, uh, op Klopt, dus uh, dat wordt ook nog uh, weer, weer spannend. We krijgen een hartstikke sportief laatste uur. Nou ja, zeker. Dus, uh... Met de Formule 1, uh, Pit Report uh, en natuurlijk uh, wat zeg ik, ja, de, 24 uur, de start van uh, Le Mans 24 uur. En die begint dus om 4 uur en die duurt 24 uur. Uitgebreid uh, verslagen uh, via Eurosport, ook door de hele nacht door in RTL 7... Oké, okay, nou dat in het uh, volgende uur. Wij gaan nog één uh, plaat draaien tot aan het uh, nieuws en weer. En uh, daarna zijn we er nog één uh, uur lang eens even kijken. Volgens mij hebben we deze uitgekozen. Jawel, The Temptations en Treat them like a lady. Graag tot zometeen.